Jobboot met het NOS Journaal. In geïnstalleerd als president en staat voor de zware taak om de onrust in het oosten van Oekraïne te bezweren. Poroshenko legde de eet af in het parlement in Kiev. Hij beloofde de soevereiniteit van zijn land te verdedigen en de rechten en vrijheden van alle burgers te eerbiedigen. De ceremonie in het parlement werd onder andere bijgewoond door de Amerikaanse vicepresident Joe Biden...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 In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Eembrugge 3 kilometer, A7 Zaandam richting Hoorn. Tussen Afritzaandijk en Purmerend-Zuid 5 kilometer. Bij Purmerend-Zuid zijn twee rijstroken dicht vanwege spoedreparatie. En 57 Rotterdam richting Brouwersdam. Tussen Hellevoetsluis en Rokanje 5 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 Autobedrijf Karimo is gemakkelijk bereikbaar op de Curie Straat 10 in Zandvoort. Of kijk op autobedrijfkarimo.nl. Zin in Zandvoort. Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort.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 Ja, The Beatles, Rolling Stones. Nee, dus je dus moet ze... kiezen. Nee, alles nee, mee. Nee, dat Ze, ze gingen gelijk op. En dan had ik nog een link naar uh, Elvis Presley ook, ook nog. Ja, ja precies. Ja. Ja. Dat, dat, en dat blijft altijd nog mijn ja, favoriet. Dat, ja? ja? Ja, mijn ook. Ja. Nee, dat kiezen dat gaan wij niet doen. Dat was vroeger nee. en dat doen wij nu niet meer. Je mag alles. Heb jij een kruidler gehad of een zundappel? Een Honda. Dat zet je tussenin? Ja, oh, ik dat... zat er net naast. Ja. Een voor was te duur en toen kreeg je de Honda. En dat was viertakt takt En dat, uh, ja, dat vond ik uh, toch wel wat hebben. Het was apart, hè? Ja, het was apart. Het geluidje. En om je heel te zijn. Ik heb nu een scooter. En die heb ook viertakt. takt En toen ik hem kocht... Toen gewond ik gewoon van he, het oude geluid van vroeger. Heren, gaat dit een 1-2'tje tussen mannen worden? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Gaan, uh, dit was even een, uh, kijken hoe die erbij zit. Hè? Of je kiest voor de Longstones, of de Krijtel of de Sundaps. Ja. Oh. Ik zie ze nog tegenover elkaar staan op het uh, Raadhuisplein. Maar dan gaan we helemaal terug. Uh, Freek, hoe oud en waar ben je geboren?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 Dus je oversteken over het Zwarte Veld, wat nog Zwarte Veld was? Nee, wij gingen via de Halterstraat uh, nou, en de, de Grote Roepen. Klocht. Ja. Want uh, eigenlijk tijdens de trembaan, hè, dat, dat, ja, dat was een beetje uh, rommelgebied. Dus wij gingen meer over de, met een hele groep. Met de buren, met uh, Verpoeken, Bogaat, Gingen we via Halterstraat, Grote Klocht. Naar de en hoofdingang we, om de kerk heen. Ja, naar de poort... Uh, wie uh, is jou van de lagere school het beste bijgebleven? Welke uh, leraar? Meester meeste Franken. Precies. De meester zeggen de meeste Franken. Is die tabaksdoos ook over jouw hoofd heen ja. gegaan? Ja. Ik, en, en, uh, oh, dat is een mijn heel vingers, aparte. Mijn vingers die, uh, doen niet meer zeer. Maar ik heb mijn Lineaal? Een lineaaltje. <laughs> heb ik op mijn vingers gehad. En, uh, en een wissen. Maar dat is ook ik zal het je even vertellen. Om als jij uh, iets had te doen wat hij niet beziel. Dan kreeg je die tabaksdoos naar je ja. kop. En dan moest je hem terugbrengen. En op het moment dat ik je. Het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 Daar heb ik uh, zo'n 37 jaar gewerkt. Toen ben ik naar Haan verkast. En op een gegeven moment uh, ging dat niet meer uh, lekker. Toen moest ik nog uh, 22 maanden werken. En ik had het helemaal gehad dat uh, ik ging me in naar mijn werk En toen ben ik uh, nog uh, naar Leo Keur gegaan. Ik zei, Leo, kan ik bij je komen? En die zei, eindelijk kom je. Lang <laughs> gewacht, wat En dat vind ik, vond ik heel leuk. En daar heb ik heel prettig gewerkt. Ja, leuk.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 Um, uh, jullie wonen op Dorresplein, dat is uh, echt in het centrum van... Ja. Uh, uh, je het, hard, het hart van Zandvoort. Het hart van Zandvoort, ja. Bijna. Oké. Okay. Uh, woon je er prettig? Nu wel. Wat, was, wat, wat nou, is er Nou, in, in de begintijden uh, woonden we ook prettig. Toen we, uh, woonden woonde 37 jaar, Woon ik toen nu. De, toen jij daar uh, kwam, toen was dat nog oude water Toen je, was toch? het uh, zwart water drinken. Die had daar een, een winkeltje in de antiek boven. En er was een heel klein stukje... Café, was een jescafé. En daarachter in de zaal, waar nu de discotheek zit, was een antiekmarkt. En Waterdrinker zat uh, beneden in de kelder. Met, uh, met zijn verkoop en zijn veilingen. En dat was uh, heel leuk. En uh, ja, toen is het uh, omgebouwde winkels naar... Uh, ja, uh, illegale koffieshop werd dat. En toen is het glazen begonnen. Maar Mijn... inmiddels uh, uh, zit er een café... En een koffieshop. De koffieshop is legaal. Ja. Gaat het goed? En de discussie zit erachter. Het gaat goed. Okay. Kijk, we hebben echt oorlog gehad. En uh, niemand wist uh, een oplossing daarvoor. En iedereen van ons je, wou bijna verhuizen. Mm. Maar ja, dat, uh, dat gaat niet als je, als je jong bent. Nee, en nee, dan nee. heb je niet zomaar. Uh. Dus toen wouden ze gaan verbouwen. En uh, toen hebben we een gesprek gehad. Met uh, heel pittig gesprek. Met. Uh, met de ondernemers of met de gemeente? Met de ondernemers, maar uh, gemeente, uh, provincie zelfs, Allemaal milieu. Bij ja. uh, advocaten van, uh, van de familie uh, van wie de pand was. En we hebben, uh, we hebben de vrede gesloten, afspraken gemaakt. En die zijn altijd nagekomen. Nou, En is... ja, buiten de discotheek, ja, die het verwisselt wel eens van eigenaar. Wel eens. En, wel eens. En uh, ja.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 En dan heb je wat, uh, wat inbreng. Uh, is zie... dat een buitengewoon raadslid uh, die meedraait? Nee. U, nee? nee, dit is gewoon een, schaduw, uh, een fractieschaduwlid, was ik. Nu, uh, van schaduw uh, raadslid, nou, waar ja. het overdag uh, allemaal gebeurde in ja. een gezellige omgeving. Ik ken een aantal uit die dat, uh, die dat doen. Word je ineens uh, um, raadslid? Ja, ja. En nu is het dus niet meer 's avonds of uh, overdag. Nu zie ik je 's avonds tot uh, laat. Zie ik Hoe vaak ben je al geweest? Ik ben twee keer geweest. En beviel het? Ja. Kijk, uh, in het begin als toeschouwer en met de installatie van de Wethouwer was ik nog toeschouwer.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 Ja. Nee, want je moet toch proberen inderdaad om het grote geheel ook in de gaten je gaat, te je, je houden. Je zit voor het algemeen belang exact, en, en, niet en niet voor, voor de, de dingen die, die, die, die jij uh, irriteert of, nee. of ziet. Uh, dat ken je wel op de achterkantregel uh, eventueel. Nou, dat is belangrijk, het is wel belangrijk ik. om het te signaleren, ja. maar ja. Om, het, om het te brengen is het toch het algemene belang. Ja. Ja. Heeft Vrijk uh, nog verdere toekomstplannen behoudend de politiek? Of is hij echt in rust? Nee hoor, ik ben uh, in rust. Uh, kijk, ik ben uh, in het uh, verenigingsleven ook nog wel actief. Dus ik heb eigenlijk genoeg te doen. En het is het al, algehele verhaal van... Ja, als je gepensioneerd uh, bent, heb je drukken. Nou, dat, dat was al zo. <lacht> dat was van tevoren al zo. Ja, volgens mij kan iedereen dat beamen. Ja. <lacht> Freek, ontzettend bedankt voor je komst. Uh, okay. We gaan je zeker nog een keer spreken, maar dan als raadslid. Is goed. En dan uh, gaan we over punten praten die jullie behandelen in het uh, raadsprogramma. Dat is heel goed. Dankjewel. Oké, okay, okay. bedankt. C'est une romance d'aujourd'hui Ils rentraient chez lui Là-haut vers le bouillard Elle descendait dans le midi Le midi Ils se sont trouvés au bord du chemin sous Sur de des vacances C'était sans doute un jour de chance Ils avaient le ciel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 Overhaal, c'est une belle histoire. En het ligt besloten in je lach. Hier rondjes, je lui, het haut dans le bouillard. Het begin van duizend, en één nacht, in één nacht, en wat maakt het uit? Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven Dit heeft fini le jour de chance Je probeert al op Chaka, leupt je En daar is het ook bij gebleven En iets anders verwachten we opnieuw Een mooi moment, een ademloos gesprek, en misschien zie ik je ooit nog een moment. Een gesprek, een romantische dagje, nog een kusje, nog een momentje en We zijn weer terug. En uh, aangeschoven is Ernst Brokmeijer, de nieuwe voorzitter van het Oranje Comité. Welkom, Ernst. Ja, dankjewel. Dan ga, ga ik meteen zeggen, Oranje Comité is een hele makkelijke naam. Maar heel veel zijn wij de Stichting Viering Nationale Feestdagen. Dat klopt. Hm. En dat is dus de, de stichting met de lange naam. Ja. Oranje Comité. In de volksmond de Oranje Vereniging. Ja. Of niet? Nee, dat klopt. Dat ja, klopt, dat klopt de, helemaal gaat, helemaal. Het gaat natuurlijk ook over de, de, de oranjefeesten, de Koning in de Dag. De 5 mei, doen jullie, ja. doen jullie ook? Ja, 5 mei, ja. Koningsdag dat zijn echt de nationale Koningsdag feestdagen. Ja. En, uh, waarbij wij betrokken zijn. Daarnaast heb je natuurlijk het 4 mei comité, maar daar hebben we wel hele nauwe banden mee. Uh, dus eigenlijk rond die hele ja. festiviteiten werken we nauw samen om alles zo leuk en zo fijn mogelijk te maken in Zandvoort. Harry Lemmers ja. is afgetreden. Ja, die was het zat. Nou, die was het zat. Die, vond, uh, die heeft dat heel veel jaren gedaan. En waarom? Overigens net als een ander deel van het bestuur. Want een uh, gemiddeld bestuurslid zit toch heel wat jaren in, het, ja. uh, in, uh, in de stichting. Uh, maar die vond het een mooi moment. Ook uh, familieomstandigheden. Om het klein stokje kind, over te uh, dragen. Uh, heel veel enthousiaste uh, nieuwe bestuursleden die, uh, die ook wel een steentje wilden bijdragen. Dus die, uh, uh, met heel veel dank van ons allemaal, heeft na vorig jaar besloten om het stokje over te dragen. Stond jij te trappelen om... Uh...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 Nou ja, gaan we vanuit ons huidige bestuur wat kiezen? Of gaan we op een andere manier dat doen? En uiteindelijk kijken het naar alle taken die we met z'n allen doen. En we hebben gezegd, nou, ik, ik ga de, de, hmm. de voorzittersrol vervullen. En vooral naar buiten toe. Hè. Dat betekent de ontvangst op het raadhuis. Ja. Een aantal andere zaken. Maar binnen uh, ons bestuur zijn we zo'n sterke club. Waarin iedereen ja. zo goed zijn taak weet. Dat we het eigenlijk gezamenlijk doen. En hebben we gezegd, nou, ja, één moet er uh, het label dragen. Hoeveel bestuursleden dat, uh, tellen, tellen ik, uh, jullie? We zijn op dit moment negen bestuursleden. Nu... Uh...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 En jij hebt weer geen taart en geworden. Ik weer geen taart geworden. Ja, misschien moet ik je adres een keer van de zwarte lijst uh, afhalen. <laughs> nou, maar is dat, dat, uh, dat is een van de zaken die een aantal van ons bestuursleden inderdaad ook nog steeds doen: hè. dat ochtends vroeg eigenlijk tweeledig. Eén, uh, omdat wij het liefst zien dat heel Zandvoort uh, rood-wit-blauw vlacht op, uh, op Koningsdag. En we hebben ik bedacht: van nou, als we nou daar. Uh,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 Nee, ja, nu nu wordt het stil, jawel. Nu wordt het stil, ja. Ik Wat moet ik zeggen, wij hanteren het, het, het, la het landelijk opgang. protocol van de Stichting uh, Landelijke Organisatie Oranjefeesten. Uh, en daar staat in uh, vanaf zonsopgang tot ja. zonsondergang. En dat is geen negen uur, uh, meneer Zonneveld. De uh, nationale vlaggenparades door uh, heel Nederland zijn er negen uur. Maar goed, laten we ja, daar uh, even kan, niet kan ik even zeggen over uh, Ik wil uh, heel over, graag over, dit uitgezocht op, hebben, oké. heren. Dat kan.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 En zij gaan echt daarvoor en onder onder rijden. Dan vanaf zes uur gaan ze, we hebben dan twee groepen, je één je ook. Noord, Sant, één Zuid. En die kijken echt waar de vlaggen uitgehangen worden. En die krijgen een, een kaartje in de bus waarmee ze dan in de dagen daarna een, een taartje kunnen opbouwen. Zie je dan zo'n slaperige kop met z'n vlaggenmast? Ja, dan, jij hebt ook gefietst.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 ...dat we ook de afgelopen jaren elk jaar wel kijken wat kunnen we anders doen. Ja, we zien dat we een, een, een aantal jaren echt allerlei andere activiteiten nou, ik zou zeggen, uitgeprobeerd hebben. We hebben in het verleden estafettes gehad, uh, uh, versierde kinderfietsoptochten. Uh, mm -hmm. uh, en we merken toch, nou, in de loop der jaren merk je wat zijn nou het echte evenementen waar mensen warm voor lopen. en Maar blijft het toch ook, probeert het een paar keer lastig om genoeg animo te krijgen...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 Dat blijft echt altijd de basis. Maar het neemt niet weg dat we elk jaar ook wel met anderen praten, met andere organisaties. Om te kijken, zijn er nieuwe elementen zijn? We zien natuurlijk de afgelopen jaren dat de horeca zich steeds meer is gaan, gaan roeren. Op een zeer positieve manier. De laatste vijf jaar is dat echt een, een, nou, een, een aanvullend feest geworden. Hebben jullie daar tegen de late uren? Over die horeca en, en uh, uh, aanvullend feest. Hebben jullie daar zaken mee? Want je ziet bijvoorbeeld de Haldenstraat en het Kerkplein worden versierd en er gebeurt van alles.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 He, dus we proberen ze wel te wijzen op. van nou ja, Als we met elkaar een feest willen maken. Denk dan ook aan dat je ja. dat regelt en dat regelt. Uh, maar op zich de, de organisatie zelf. Dat is echt aan de horeca. Okay. Om daar een, een feest van te maken. En dat gaat eigenlijk uh, steeds beter moet nee, ik je, zeggen. Het gaat steeds beter. Je ziet het ook steeds gezelliger worden ja. in het dorp. Nou ja wat we in het begin vooral echt benadrukt hebben. En, en dat, dat blijft natuurlijk overal uh, de sleutel. is kies de samenwerking. Het zou zonde zijn als ja. er bijvoorbeeld 10 podia deur tot ja. deur staan. Want dat is zonde. Want dan ja.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 Ze hebben een groep afgelopen jaar ruim 40 vrijwilligers die op beide of één van beide dagen actief zijn. Daar hebben we twee weken geleden, en doen we altijd met elkaar even een hapje en een drankje, evalueren. En straks na de zomervakantie, zo september, oktober, gaan wij weer vol aan de gang om voor 27 april volgend jaar er een feestje van te maken. Al dat wordt wel op de dag zelf nu hè? Ja, het was nu het eerste jaar even de dag tevoren omdat ja. 27 op een zondag was. Dus om de verwarring bij sommige mensen nog groter te maken.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 wordt bepaald in overlegd en daar spelen ook allerlei politieke belangen mee om... Je kan niet drie achter elkaar alleen maar naar Noord-Holland. En dus nee, ja, echt op landingsniveau. En dat is echt iets waar je voor benaderd wordt door ja. uh, En de het is natuurlijk nog niet zeker hoe die ingevuld gaat worden volgend nee, jaar. Nee, het zou ook zo. maar zomaar een defilé kunnen worden of een andere activiteit ja. landelijk. Nee, ik dacht We misschien het, dat meneer Zonneveld iets weet wat wij nog niet weten. Nou, misschien uh, hou ik daar gewoon mijn mond over. Maar <laughs> nou, ernst. Spannend. Zou het maar doen als ik jou was. Ja, Ernst, ontzettend bedankt voor uh, je tijd. Want je hebt natuurlijk hartstikke druk. Je moet straks weer naar de Rensburgade. en uh, lekker naar het lekker naar het strand. Um, doe het rustig aan op het strand. Gaan we doen. Veel plezier. Dank, Veel je, plezier. Wel. Dank je wel.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 ja, waarom iets veranderen wat een hele goede formule is Juist. en daarom ja. hebben we niet van vorig jaar het jaar ja, daarvoor de vissoep. Um, de vissoep van Piet Keur, die uh, is uh, wereldberoemd hier in Zandvoort, dus die uh, komt er weer uh, op tafel te staan. Daarna een heerlijke grote motokal bij jou met uh, toebehoren, een consumptie en uh, als uh, einde hebben we nog een uh, kopje koffie van het wapen. Dus dat uh, komt helemaal goed, moet helemaal voldoende zijn. Goed, nou, Erwin, er zijn dus nog kaarten. Nu alleen nog bij de Bruna of bij jou. Je ja. mocht nog één keer telefoonnummer noemen, want 06, mensen hebben gehaald 06 28 29 27 94. Ik weet okay. het uit mijn hoofd ja, ja, het zit al Ja, wel Maar jij hebt het ook voor je liggen. Nee. Ja. Goed, Erwin, bedankt. Ja. Wij uh, hopen op mooi weer en veel mensen. Gaat uh, goed. 250 komen. mensen mogen er komen. Ja. Je hebt nog een paar kaartjes. Dus nu rennen naar de Bruna.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 ...waarom dat uh, zo problematisch zou zijn. Ja, er is het iets uitzicht voor de ambtenaren heb ik gelezen. Ja, er gaan allerlei uh, verhalen in de rond. Uh, ik zit nou, ik uh, ik, in de krant toch? Of? <laughs> ik heb dat niet als argument uh, oh, okay. meegekregen, maar in ieder geval... Uh,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 Praat u met niemand van, uh, van de gemeente? Nou ja, er is wel eens een opmerking geweest over de kabel of uh, iets dergelijks. Hè, maar er is niet een duidelijk beleid. En bijvoorbeeld om een ander voorbeeld te noemen. We staan in Amstelveen uh, in het uh, centrum. En midden tussen uh, uh, twee overdekte gedeelten. En uh, we hebben in het begin een marktmeester toegewezen gekregen. En die man is heel actief, die gaat andere markten af, die kijkt, uh, zijn er andere biologische kramen die bij ons uh, passen. En er is in een paar jaar is daar een bloeiende markt uh, opgezet, een volle tevredenheid van de ondernemers. Maar ook ten volle tevredenheid van de ondernemers hè, met winkels die daar uh, zitten, want het trekt gewoon publiek. Is dat misschien uh, uh, het mankement, dat jullie niet onder de markt vallen?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 Tegenwoordig kun je biologische producten vinden in speciaalzaken. Maar, maar ook in supermarkten ook in tegenwoordig. Supermarkt. Gaan, ja. Ja. Dus ook inspelen inderdaad op wat er leeft in de mensen. Ja, en als we, we horen van ondernemers die dichtbij het plein zitten...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 Ja, en in ieder uh, geval wat duidelijkheid begrijp ik. Ja, ja. En, ja. En, en wat ik net zeg, heel graag, een persoon die uh, het leuk vindt dat die markter is en die als contactpersoon werkt tussen de gemeente en de mensen die daar. Uh, ja, ja, dat zou uh, dan, ja. dan toch de marktmeester moeten zijn, want ja, dan val je dan onder de, de verandering. Ja. Ik vind dat uh, we met deze oproepen inderdaad uh, voldoende uh, mensen hebben uh, benaderd van.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 Pinkster Races, tweede Pinksterdag natuurlijk. Zandvoort live op zondag. De eerste dit, van dit seizoen. Uh, de open uh, golf-surfwedstrijden golf bij Skyline. We moet wel betalen, tientje. Inclusief barbecue. 11 juni, nationale buitenspeeldag op het parkeerterrein tegenover Pluspunt. Of ook Zandvoort, hoe je het ook wil noemen, bij de Vroomar. Uh, de filmclub, 11 juni om half acht. Leuk nog wat? Ja, of het is nog wel meer, hoor. Ajuma, als ik het goed uitspreek, Summer Session Live Music, Strandpaviljoen Ajuma en we hebben Theo Hilbers Vismaaltijd. Prima, wij, uh, ik zie mijn klokje op 12 uur staan, dus ik moet nog gauw Hotel Hoogland bedanken en Henny van der Leeden bedanken. En Ben Zonneveld en kinderen die gratis toegang krijgen op de Pinkster Races op circuit Zandvoort. Ja, redactie bedankt, redactie. techniek bedankt en wij redactie wensen bedankt. iedereen een prettig weekend.